Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Britten en de Fransen waren al maanden bezig met het plannen van de evacuaties uit Afghanistan. Ze stuurden drie maanden geleden al berichten naar Afghaanse tolken en medewerkers. In de Tweede Kamer werd er ook al maanden geroepen dat Afghanen snel geëvacueerd moesten worden... Maar er is uiteindelijk toch te laat mee begonnen, zegt verslaggever Lex Runderkamp. Wat je ziet is, vrees ik moet je concluderen uh, dat Nederland, in tegenstelling tot Fransen en de Britten, ja, de situatie toch echt een beetje heeft onderschat. Ja, je ziet nu als je kijkt naar de Fransen en de Britten dat van een urgente militaire operatie en voorbereiding geen sprake is geweest. Demissionair minister Kaag zei vanmiddag dat ze niet wist dat Engeland en Frankrijk al bezig waren om mensen op te halen. Belgen kunnen aftellen naar september. Bij onze zuidenburen gaan de meeste coronamaatregelen over anderhalve week de prullenbak in. Op bruiloften mag er weer gedanst worden en in kroegen hoeven bezoekers geen afstand meer te houden. Deze vrouw is blij. We hebben zoveel moeten missen de afgelopen jaren. En ja, dat gaat gewoon zalig zijn als iedereen weer zo bij elkaar kan zijn en dat terug weer, weer normaal wordt. Vanaf oktober gaan de discotheken weer open en mag er gedanst worden in cafés. Een man van 29 uit Utrecht moet zes jaar de gevangenis in omdat hij vanuit een huis drugs op bestelling leverde. Klanten konden dag en nacht coke, heroïne en MDMA bestellen. Dat werd vervolgens door koeriers thuis bezorgd. De man moet ook 62.000 euro betalen omdat hij zoveel geld met zijn drugslijn heeft verdiend. En de beroemde geheimagent 007 is volgende maand eindelijk in de bioscoop te zien. De naam is Bond. James Bond. De James Bond film No Time To Die gaat op 28 september in Londen in première. De film zou eigenlijk in april vorig jaar uitkomen. Werd drie keer uitgesteld door de coronapandemie. De laatste James Bond film Spectre bracht dik 750 miljoen euro in het laadje. Het weer vanavond droog. Vannacht kans op wat mist. Morgen misschien wel 25 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 I'm awesome. It's not Mee, hoor. Jouw vrijdagavond. Hij is weer begonnen. See it in the house. En we trappen af met DJ Dion Sidney. Tot aan 10 uur. De heetse beats. Op jouw Steven antwoord. En na de klok van 10, toon hem zelf, J.K. Work all weekend, this just ends Friday comes and I'm free again and I'm free again. You're a mess, you watch me undress, I know that you've been dreaming. let me take you down down down down down down down down down even uit de raam van de studio. En dat ziet er toch wel heel erg gezellig uit hoor. Mensen Zit buiten, gezellig langs staan. En ja, mensen, ik ga het gewoon even proberen. Horen we het ook, uh, daar nog eventjes? Even kijken hoor. Ja. Nou, dit klinkt helemaal gezellig daar aan overkant. Gezellige buren hebben we hier, hè? Nou ja, en over gezellige buren gesproken. Bij mij in de straat ook, hoor. Gezellige drankje erbij. Jusjen, Wij nemen er hier ook een. Dit is See It. Op jouw CFM's antwoord. See it in the house. Met nu, DJ Dion Sydney. Just fine. You might even win my time tonight. I had a mess You watch me undress. I know that you've been dreaming. Let me take you down. Down. you Down. Down. Down. Down. Down. Down. Down. Down. Down. Down. Down I'm not afraid to Ik ben zo.